Als tweede eindigde Cavia-politie. Derde werd Occupier. Jongere woord van het jaar is planking. Politieke woord bedrijfspoedel. En het lifestyle woord vleeshufter. Vorige maand kozen bezoekers van het congres van het genootschap Onze Taal Weigerambtenaar tot woord van het jaar. En in België is stoeproken op de eerste plaats geëindigd. Het woord stoeproken is ontstaan door het rookverbod in de horeca.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 Wat opvalt is de aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen bussen en Knopend Muidenberg 4 kilometer. Daar is de linker ook dicht. Ook een aanrijding op de A2 Denbos richting Utrecht. Tussen Knopend Evendingen en Nieuwegein 5 kilometer. Bij Nieuwegein is de linker dicht. De A9 Diemen richting Amstelveen, tussen knopen Diemen en Belmermeer 3 kilometer, We zijn daar drie rijstroken dicht. Het is aardig vastgelopen op de A10 de Ring Amsterdam, tussen Afrit Volendam en knopen de nieuwe meer 16 kilometer langzaam rijden. Geldt ook voor de A15 Nijmegen richting Gorkem. daar rijdt het langzaam tussen Tiel en Geldermalsen over 10 kilometer. Er was een aanreding op de A58 Breda richting Tilburg. Alle rijstroken zijn al een tijdje vrij. Tussen de knopen de Galder en Sint-Annabos nog wel 6 kilometer. Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl, profiteer dan met duizenden andere vegetariërs van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar vegapolis.nl.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 Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. Om geld voor het lokale ziekenhuis in te zamelen... verzint 50 50e Chris iets nieuws. Ze besluit een kalender te laten maken. De dames van het onberispelijke Women's Institute uit Yorkshire... gaan naakt op de kalender. Het succes is overweldigend.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 Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goede morgen. De situatie op de Filipijnen na de overstromingen van afgelopen week... is zorgwekkend. Er is een gebrek aan schoon drinkwater en hulpgoederen. Daar hoort u zo meer over. En het woord van 2011 volgens Van Dalen is tuigdorp. En de komende tijd ook meer alcoholcontroles. Dat nog tot half tien in het NOS Radio 1-journaal. En we gaan inderdaad ook beginnen met die alcoholcontroles. Want de politie let de komende tijd meer op uh, alcoholgebruik deze en volgende week. Automobilisten zullen vaker moeten blazen, want rond de feestdagen vloeit de alcohol rijkelijk. Ron Looien van de Raad voor Korpschefs, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, betekent dat dat we uh, met z'n allen de komende dagen ook een grotere kans lopen om in zo'n fuik terecht te komen? Enerzijds wel. We hebben sprake van uh, geplande en ongeplande alcoholcontroles. De geplande alcoholcontroles, dat zijn de uh, zogenaamde alcoholfuiken. Uh, die zet je van tevoren op, die plan je. Maar daarnaast is er natuurlijk uh, veel politiecapaciteit rond de feestdagen op de been. En als je toch zichtbaar op straat bent, dan is het ook goed om gewoon uh, te passen en te onpas. Mensen te laten controleren op het gebruik van alcohol. Ja, nou begrijp ik dat er, dat er voorgaande jaren rond de feestdagen juist uh, af en toe te weinig agenten konden worden opgeroepen. Hoe gaat u dat uh, dit jaar doen? Nou, we hebben, dat is inderdaad een trend van de afgelopen jaren waarin we echt steeds meer hebben opgeschaald. En dat heeft puur te maken met het geweld tegen hulpverleners. We willen toch gewoon dat iedereen de feestdagen, met name oud en nieuw, op een goede en veilige manier doorbrengt. Vandaar dat we ook zijn opgeschaald. Naar nou, wat we nu zien, dat is het geweld tegen hulpverleners, dat dat wel redelijk stabiel is of sterk nog afneemt. De zichtbaarheid op straat ja, mag desondanks niet verminderen. En als je toch op straat bent, dan is het ook goed om daar direct gebruik van te maken en de alcoholcontroles uit te voeren. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen van de straat worden gehaald en meer worden ingezet voor die controles. Ja, het is met name rond de feestdagen en met name rond oud en nieuw natuurlijk van wezenlijk belang dat je als politie zichtbaar bent op straat. En dat is iets wat we de laatste jaren echt hebben geïntensiveerd. En dat gaan we nu ook effectiever inzetten door het gebruik van alcoholcontroles. En uh, hoe gaat het eigenlijk met, met, met alcoholgebruik de laatste jaren? Nederlanders op de weg?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 Het dodental als gevolg van de overstromingen en modderstromen op de Filipijnen is opgelopen tot bijna duizend. Er is een groot gebrek aan hulpgoederen zoals voedsel, medicijnen en lijkenzakken in het gebied. Maar vooral het gebrek aan schoon drinkwater is een groot probleem, zegt UNICEF. What we're hearing from the ground is really the number one priority at the moment is water and sanitation. In uh, Cagayan de Oro, one of the main towns hit, 80% of the water supply is out. En dat is een real concern, want we weten dat kinderen erg kwetsbaar zijn voor diarree, en In het getroffen gebied is 80 van de watervoorziening kapot. En vooral voor kinderen is het risico op ziektes als diarree en uitdroging groot. Dat zei deze vrouw van Unicef. Correspondent Michel Maas legt uit waarom het zo moeilijk is om hulpgoederen in het gebied te krijgen een enorme verwoesting uh, daar. Er zijn wegen kapot gemaakt. Er ligt uh, overal een laag modder. Er liggen boomstammen overal verspreid. En ja, dat drinkwater dat is gewoon verontreinigd... door dat water wat overheen is gespoeld. Putten zijn niet meer te gebruiken. Uh, het, het grondwater is verontreinigd. Dus het is heel moeilijk om, uh, om aan, aan schoon drinkwater te komen. Dat moet allemaal worden aangevoerd via de zee, via de lucht. En dat is een heel gedoe. En dan heb je het in die havenstad... En dan moet het vandaaruit nog naar die omliggende gebieden waar die dorpjes zo zwaar getroffen zijn. Dus dat, dat is heel, heel moeilijk. In, in hoeverre krijgen, krijgen de Filipijnen nu internationale hulp? Nou de, uh, zoiets als uh, Rode Kruis, uh, UNICEF, de Amerikaanse regering en ook China die. Die geven hulp, maar de directe hulpverlening wordt er vooral door de Filipijnen zelf gedaan. Dus door het Filipijnse Rode Kruis en door het leger. Het is dus niet zo, zo dat er een internationale hulpactie op gang is gekomen. Het is dus, uh, indirect. Uh, hulp die wordt verleend via dat Rode Kruis. Nou is het de dodental opgelopen tot bijna duizend. Um, wat gebeurt er met al die lijken? Ja, die worden zoveel mogelijk uh, normaal uh, begraven. Maar er zijn er honderden die, uh, die nog niet geïdentificeerd zijn. Die nog niet zijn uh, opgeëist door familie. En die liggen daar maar. En omdat dat langzamerhand een probleem begint te worden. Die, uh, het, het, gaat, uh, ja, het is niet hygiënisch. Het uh, levert gevaar op voor ziektes. Hebben ze besloten om een soort tijdelijke massagraven te maken voor die lijken. En uh, die worden dus naar een soort... Uh, uh, ...zandafgraving gebracht en daar worden ze geregistreerd, er wordt uh, de vingerafdrukken worden genomen, de DNA wordt er afgenomen, zodat ze later als de familie opduikt en uh, op zoek, uh, mensen die naar die overledenen zoeken zijn, dan kunnen ze die terugvinden en kunnen ze die herbegraven in een normaal graf. En Michel, moet ik me nu voorstellen dat daar uh, die overstromingen nu aan het afnemen zijn of is de situatie nog steeds uh, een, een, een, een probleem daar? Nee, die overstromingen die zijn voorbij. Dat was echt een, een, een eenmalig iets, een soort tsunami, zeg maar. Uh, dat was, uh, het had een halve dag zo hard geregend, er viel net zoveel regen in twaalf uur als normaal in een hele maand. En al dat water had zich opgehoopt in de rivieren, in de bergen. En was in één klap naar beneden gedonderd. Uh, en ja, da da in dat water zaten heel veel boomstammen, er is een hele hoop... Uh, Illegale houtkap in die regio. En ja, die boomstammen die kwamen ook als projectielen naar beneden. En hebben ook. die gingen dwars door huizen heen. Het was. ja, een, een eenmalige golf. die in één klap alles wegspoelde. En, en inderdaad het beste te vergelijken met een tsunami. zei correspondent Michel Maas. In Zuid-Limburg is uh, Mark Robin Visser onze verslaggever. en was net nog in afwachting van. een, een overvliegend e wex gevechtsvliegtuig uh, Is die inmiddels al overgekomen? Wel, nee, Rick. Het is hier doodstil. Je zou bijna denken rustig. dat het meevalt het hier... daar. Ja, precies. Het klopt helemaal met die spotjes... Hè, die je op de radio hoort van Zuid-Limburg. Het is gewoon... Eh, je zal er maar wonen. Ik sta hier nou eventjes met, met wethouder Kwaadvlieg te praten... van de gemeente Onderbanken. Uh, waar blijven die toestellen nou? Uh, nou ja, wonder boven wonder horen we ze vanmorgen niet. Is dat toeval? Uh, ik zou het niet weten. Ik was verborgen bij de vereniging hè, tegen, tegen geluidsoverlast van die Ewex. Die zeiden nou, ze luisteren gewoon mee... en ze wachten wel even tot, uh, tot jullie uitzending is afgelopen. Die mogelijkheid bestaat natuurlijk. Echt waar? Denkt u dat echt? Nou, of ik het denk, die mogelijkheid bestaat. U moet als wethouder natuurlijk een beetje op uw woorden passen. Dat is altijd zo. Ja. Ik was vanmorgen bij. Oh, trouwens, ik, Rick, ik moet je even vertellen, we staan hier voor het, voor het gemeentehuis van de gemeente Onderbanken. Er staat een enorm Jezusbeeld. Het is een beetje klein rio hier, als je <laughs> zo. Uh, ja. Met zijn armen zo gespreid. En zijn hoofd een beetje ten hemel. Ja. Waar die Eeweksen vliegen. Ja, ja, dat het is een dramatisch beeld. Want als u het in, uh, op, op die manier <laughs> schetst... is het een dramatisch ja, toch? beeld natuurlijk. Maar het is ook uh, een mooi beeld, een mooi plaatje van uh, Zuid-Limburg. Want we hebben een mooie gemeente hier zo. Ik ga dat straks even die foto op de, op de website zetten. Maar goed, u weet, ik kom hier, het is hier prachtig... maar ik kom vanwege de EWEX. Ja. Ik was vanmorgen bij die, uh, bij die vereniging. Ze gaan straks een petitie aanbieden in Den Haag, hè, aan de Tweede ja. Kamer. Ja. En de vraag die ik aan u moest stellen van een van de leden van de vereniging was... blijft de wethouder nog steeds strijden tegen de basis? Nou, wat wij in ieder geval doen is zij aan zij strijden tegen de geluidsoverlast... Uh, met de vereniging Stop Aanwaks. En welk instrument uiteindelijk gebruikt gaat worden om dat doel te bereiken, dat is ons yes. eigenlijk om het even. Ze of zitten dat... nu in de trein, hè? ze gaan nu naar Den Haag. Dat is een ja. lange reis, ze hebben een dik pak bij zich. Ik heb het vanmorgen gezien. Heel mooi ingepakt in ja. kerstpapier met handtekeningen. Ja. Denkt u dat dat nou enige zin heeft... Uh, nou, druk uitoefenen uh, op de Tweede Kamer en op de regering... heeft tot nu toe altijd geholpen. Hebben... Waarom bent u niet meegegaan met hun eigenlijk? Nou, omdat de Stop Awax natuurlijk een, een, een, een actiegroep is. Een actiegroep die een heel groot deel van de bevolking uh, vertegenwoordigt. En ik als gemeente... Ik sta daar een beetje los van. Ja. Hè? Ik moet als eh, gemeente het voor alle bewoners van, van Onderbanken opnemen en niet voor alleen een kleine groep. Ja, ja. Uh, waar, u, u krijgt ze zelf ook over uw huis. Hoe ja, beleeft ik, u het? Nou, ik vind het verschrikkelijk. Ronduit verschrikkelijk. En met name in de zomermaanden dat je niet kan uitslapen. Dat er altijd, uh, ja, als je ramen ja. op open hebt staan, dat, dat er lawaai is. Mevrouw de wethouder, we hebben ze nog niet gehoord vanmorgen. Maar we hebben even in het archief gezocht. We hebben een geluid van die EWEX. Zodat de luisteraars ook even kunnen horen hoe het klinkt. Ik stel voor dat we nu gewoon even dat geluid erbij. Zo gaat het dan ongeveer. Precies wat, wat ik iedere morgen hoor. Waarschrikkelijk, ja? ja. En als u in het bos loopt, krijgt u af en toe zo last van uw oren. Dat wil u niet weten. Waarom bent u hier nog wethouder eigenlijk? Waarom gaat u niet ergens anders wonen? Nou, het is een geweldige gemeente. En ik hoop nog steeds dat onze regering een oplossing gaat zoeken voor deze overlast. We zullen het horen. Donderdag wordt het besproken hè, in de Kamer. Ja, donderdag uh, gaan we het er weer over hebben. En, uh, nou, je heb... bent zonder rent. Een EWAC zonder rent. Ik hoop het niet dat het nou eindelijk eens uit is... en dat men nou eens structureel een oplossing gaat zoeken. Tot zover wethouder kwaadvliegen van de gemeente ja. Onderbanken. Rik, we moeten het afwachten, hè? Ja, ja, ik vond het wel een klein beetje vals spelen, hoor, deze EWAC deze e uit het archief. Gemeen, hè? Ja, vind ik wel. Maar goed, Mark ja, het was een bandje. Het was een bandje, Ja, een bandje. ja maar misschien is het ook weer <laughs> van de spelen door er dus een keertje geen vliegtuig over te laten sturen. Dat, Dat vermoeden natuurlijk... bestaat hier ernstig, Rick. Ja. Oké, okay, nou goed, uh, allebei een klein beetje vals gespeeld dan vanochtend. <laughs> Mark en Visser in Limburg. De amateurvoetballers van GVVV hopen vanavond in de KNVB-beker... te stunten tegen de profs van Sparta. Maar eerst de verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Bij elkaar nog 170 kilometer file. Uh, nog wat drukte bij Amsterdam en Utrecht... heeft te maken met wat regenbuien die daarover gegaan zijn... en die zorgen nog voor wat langere files. Onder meer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Bussum en Knopend Muidenberg 6 kilometer. Bij Knopend Muidenberg is de linkerrijstrook dicht na een aanrijding. En op de A10 de Ring Amsterdam. Tussen Afwit en Dam en Knopend 7 kilometer. En iets verderop tussen Knopend Amstel en Knopend Meer nog 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 17 minuten over 9. De afgelopen jaren hadden we het over Bokito-proof, swaffelen, ontvrienden en gedoogregering. Nou, de nieuwste aanwinst is het woord van 2011, Tuigdorp. Dat vertelt hoofdredacteur Ton Den Boom van De Vandalen. Ja, Tuigdorp, dat is een, de naam van een afgelegen locatie die ingericht is als woonwoord voor veel plegers.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 De uh, kavia-politie is op twee geëindigd, dat is een woord dat uh, Bernard Welten heeft bedacht, overigens ook in, in verband met iets van de PVV, ja, is... een idee van uh, Dion Graus, de uh, dierpolitie. <coughs> de derde plaats is geëindigd, Occupier, nou, dat is ook een bekend fenomeen, dat is de ja. Occupy-beweging. Uh,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 Ja, de sporters. Ja? En die hebben hem bij een, bij een vrouw onder een t-shirt gedaan. En zo hebben we hem, st hem stadion uitgesmokkeld. Dus er verliet een zwangere vrouw het stadion. Klopt. En uh, daarna stond de stilwits van uh, Excelsior de bal op te wachten. Maar ja, die lag natuurlijk al lang in de bus. En 4-10 voor de taal! Poel aan Doepen! Een doorkopper van Van Meegdeburg en is misde toch wel 3-0! Dat is het gewoon! 3-0! Excelsior dus de eerste betaald voetbalorganisatie die eruit vloog. Door toedoen van GVVV. En uh, Erik Assink, de trainer...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 Het is uh, vijf minuten voor half tien. Opnieuw willen Weduwe een claim indienen tegen Nederland... vanwege militair optreden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Het gaat om negen weduwen die hun man verloren... toen volgens ooggetuigen in zuid celebes 200 mannen werden samengedreven en vermoord. Eerder kregen weduwen uit het dorp Rawagede van de Nederlandse staat... excuses en ieder 20.000 euro. Advocaat Lisbeth Zegveld, goedemorgen... Goedemorgen. U komt net terug uit Indonesië en bekijkt het dossier van deze vrouwen. Wat is de reden dat die weduwe we nu een claim indienen? Nou ja, zij zijn natuurlijk geïnformeerd over de kwestie Rabak En iedereen weet natuurlijk ook, en dat weten u zeker ook, dat dat niet het enige incident is geweest. Op Zuid-Sulawesi, ja, daar is door kapitein Westerling en zijn mannen toch behoorlijk huis gehouden. Dus ze hebben eens gevraagd of wij niet met hem willen komen praten. En dat hebben we gedaan. En ja, je struikelt daar inderdaad over de, over de begraafplaatsen en de monumenten. Het is, vrij, uh, het is een vrij dramatische situatie. Ja. Is de zaak te vergelijken met die van Rawagade? Nou, dat kan ik nog niet zo makkelijk zeggen. Het is, uh, ik heb eigenlijk alleen met de mensen gesproken en hun verhaal aan gehoord. En ik heb het nog niet in een uh, breder plaatje kunnen, kunnen plaatsen. Het is natuurlijk allemaal wel de periode 45-49 geweest en de onafhankelijkheidsstrijd in uh, Indonesië. Maar tegelijkertijd moet je altijd erg uitkijken om de uh, situatie te vergelijken. Want ze zijn over het algemeen toch weer erg verschillend. En kapitein Westerling is bijvoorbeeld een heel ander uh, verhaal geweest dan uh, de commandant die op, uh, op Java voor uh, het zeggen had. Ja. Dus we hoe, moeten er toch eerst goed naar kijken. En hoe, wat gaat u dan bij dit onderzoek betrekken? Nou, er, zijn natuurlijk, uh, uh, er is de er zijn natuurlijk succesnota. Er is toch wat onderzoek geweest, ook door, uh, door Nederland, uh, naar wat daar is gebeurd. Uh, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het NIO heeft onderzoek gedaan. Dus ik wil toch even plaatsen in een breder, uh, breder plaatje. En ja. uh, hoewel de, mensen, de verhalen van de mensen natuurlijk uh, heel belangrijk zijn, is dat niet het enige waar, uh, waar we naar kijken. Waarvan hangt het nog af of deze zaak haalbaar is? Uh, nou ja, kijk, er is een onafhankelijkheidsstrijd gevoerd. Dus er is toch ook door de andere kant gevochten natuurlijk. Hè. De Indonesiërs hebben natuurlijk zelf ook uh, uh, de wapens opgepakt en uh, hebben zich verzet. En ja, je moet ook goed kijken naar de mensen die, die zich nu... Melden, uh, wat, is, wat is gewoon concreet op dat moment het verhaal geweest en was het een gewapend iemand die is neergeschoten of was het een gevangene die uit zijn cel is gehaald of is het, een, uh, is het gewoon een burger geweest die men toevallig in een dorp tegenkwam dat zijn wel relevante uh, gegevens voordat je, uh, voordat je verder kunt nou, Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben voor dat extra onderzoek? Nou, um, we moeten sowieso natuurlijk wel een beetje opschieten, want het gaat om, uh, om oude mensen. Dus ja, als je precies. nog iets voor je wil betekenen, dan uh, moet je daar niet een jaar over doen. Maar uh, ik denk toch dat ik er wel twee, drie maanden wel eventjes uh, daar rustig naar wil kijken voordat we uh, een volgende stap zetten. Voordat u weet of u de zaak überhaupt in behandeling neemt en of het haalbaar is om, om voor deze uh, vrouwen een schadeclaim in te dienen. Nou ja, het onderzoek is eigenlijk al de zaak in behandeling nemen door te kijken wat er haalbaar is. Maar dat is iets anders dan te zeggen: we hebben ook echt een zaak. Dus we zijn er nu wel mee bezig. Uh, maar of we een zaak ook hebben richting de staat en of we dat he, toch met hen willen bespreken: van moet ook richting deze mensen niet een gebaar worden gemaakt? Zover zijn we nog zeker niet. Lisbeth Zegveld, dank u wel voor uw uh, reactie op het gaan nieuws. Gedaan. Dank u wel. Goed, uh, dit uh, was het NOS Radio 1-journaal. Uh, zometeen op deze zender. Uh, goedemorgen, Nederland, met Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven. Dag ik, goedemorgen. Criminele groepen, jongeren die een buurt terroriseren, zijn onaantastbaar voor uh, de politie en voor justitie. En de buurt durft niets en de overheid kan niks, blijkt uit onderzoek. Daarover gaan we het zometeen hebben. GroenLinks maakt zich zorgen over de situatie van flexwerkers en ZZP'ers in de crisis. En de partij wil daarom een hoorzitting om aandacht te krijgen voor deze groep uh, werkenden. En het lijkt science fiction, maar uh, IBM zegt dat het over een paar jaar al zover is. Als jij nadenkt wie je wil gaan bellen, gaat de telefoon. <laughs> Als jij nadenkt wie je wil gaan twitteren, zoals je de hele ochtend doet... Oh, dan gaat dat allemaal helemaal dus vanzelf. Computers, levensgevaarlijk. kortom, die je uh, gedachten kunnen lezen. En dus, dus is de volgende vraag, dan wie is dan nog de baas over wie? Ook daarover gaat het in Goedemorgen Nederland na het nieuws. Van bijna half tien, door Begens. Radio 1. Frankrijk denkt dat de Britse regering alsnog geld zal bijdragen aan een noodfonds van het IMF voor Eurolanden. De Europese ministers van Financiën hebben dat nu toe 150 miljard euro toegezegd. De 200 miljard die was afgesproken is niet gehaald omdat Groot-Brittannië niet wil meedoen. Maar Londen draait wel bij omdat ook g 20 landen een bijdrage leveren, denkt Frankrijk.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 tijdens de oude- en viering niet wordt getolereerd. De maatregel geldt in de vier grote steden en ook Breda doet mee. En voor de postsorteercentra is het vandaag de drukste dag van het jaar. De meeste plaatsen worden twee keer zoveel kaarten en brieven verwerkt... als op een gewone dag. Toch wordt er minder post verstuurd dan een jaar geleden. Vorig jaar waren het 180 miljoen poststukken... en dit jaar zo'n 160 miljoen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWD-verkeersinformatie. De spitsdrukte begint al wat af te nemen. Is vooral goed te merken bij Rotterdam en Den Haag. Bij Amsterdam en Utrecht nog niet zo. Maar dat heeft ook te maken met een aantal regenbuien die overgetrokken zijn. Bij elkaar nog 120 kilometer file. Wat langere files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij het kno Knopend Hoevelaken 5 kilometer. Verderop voor Knopend Muidenberg 6. En tussen Knopend Muidenberg en Knopend Diemen ook nog eens 6 kilometer. Op de A12 Haag richting Utrecht langzaam rijden tussen Woerden en Knopend Lunetten over 8 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knopend Evening en Knopend Rijnsweert 11 kilometer. Laatst is de N207 Gouda richting Lisse tussen Ter Aar en de aansluiting met de A4 staat 9 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Jongeren die een buurt terroriseren zijn onaantastbaar voor politie en justitie. GroenLinks wil een hoorzitting met flexwerkers en zzp'ers. Binnen vijf jaar kan onze telefoon gedachten lezen. En Het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Het is twee over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Joan Veldkamp is vanochtend in Amsterdam. Vandaag heropent Koningin Beatrix de gerestaureerde Portugese synagoge in Hartje Amsterdam. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Kleine groepen criminele jongeren die een buurt terroriseren zijn onaantastbaar voor politie. En justitie. De buurt durft niets en de overheid die kan niks. Deze straatterroristen zijn in meer gemeenten actief dan wordt gedacht. Blijkt uit onderzoek van de landelijke expertisegroep Veiligheidspercepties. Maar niks, IJsing Smeets. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van die expertisegroep. Hoe kan het dat deze groep jongeren zo onaantastbaar is? Um, complex van factoren. Kort samengevat kan je zeggen, ze hebben zo'n sfeer van intimidatie en geweld om zich heen. Dat de buurt niks meer durft. De eigen sociale omgeving, zoals ouders, als die al zouden willen, durven of kunnen ook niks meer. En tenslotte zie je dat uh, de overheid onmachtig blijkt om deze groep goed aan te pakken. Nou, dat bij elkaar geeft een sfeer van absolute onaantastbaarheid. Ja, maar goed, mensen die de straat terroriseren, daar stuurt dan toch gewoon de politie op af, zou je zeggen. Ja, maar dat blijkt dus minder eenvoudig dan het lijkt. Waarom is dat zo'n groot probleem dan? Nou... Uh, uh, een paar dingen. De, de, het eerste is dat als de buurt niks wil verklaren... dan wordt het voor de politie vaak al heel lastig om op te treden. Dat is één ding. Dus je krijgt strafrechtelijk niet zo gauw je vinger erachter. Dat betekent dan eigenlijk dat je uit een heel ander vaatje moet gaan tappen. Dat je bijvoorbeeld op een hele andere manier moet gaan rechercheren. Maar dan stuit je op de grenzen van je capaciteit. Als je dan niet in de gaten hebt dat het zo'n vereinig probleem hebt... dan zeg je, ja, daar heb ik geen tijd voor. En daarom vooral ook hebben we dit onderzoek gedaan... om te laten zien, jongens, het probleem is heel venijnig. Je moet hier echt meer tijd voor vrijmaken. Ja, dus Anders met... gaan rechercheren. Ja, hoe dan? Nou, Bijvoorbeeld in Den Haag zie je dat eh, op een gegeven moment... ze zo zat werden van een bepaalde groep. Daar hebben ze wel eh, een andere methode toegepast. Ze zijn de groep gewoon door het hele land gaan volgen. En uiteindelijk konden ze daardoor een aantal mensen achterover trekken... zoals het heet. Ja. Is, is er dan sprake van enige vorm van organisatie bij die groep? Want u zegt ze trekken door het hele land. Uh, bij deze groep was dat wel zo. En je moet uitkijken. Het gaat hier niet alleen maar om de zogenaamde criminele groepen. De criminele jeugdgroepen zoals Opstelten die ook heel graag wil aanpakken. Mm. Het zijn soms ook gewoon puur overlastgevende jongens. Het zijn niet alleen groepen daarnaast. Het zijn soms ook individuen. Maar je ziet een, een, een, een, een, een patroon van... Uh, die, die, die uitstraling van geweld en intimidatie... een terugtrekkende buurt, terugtrekkende ouders... en uh, een, politie, een politie en anderen uit de overheid. Want het is niet alleen maar de politie die deze gasten uh, moet aanpakken... Uh, die dan tekortschieten. Nou, ja. En dan krijg je bij burgers die het betreft... krijg je een beeld van als de overheid deze jongens niet stuit... wie dan nog wel? Ja. Niemand dus. Niemand dus, nee. nee. En, en we hebben het bijvoorbeeld over jongeren uh, die uh, bijvoorbeeld dat homostel uit Utrecht hebben weggepest, hè? Dat, dat zijn uh, dit soort jongens, toch? Ja, kijk, ik ken die zaak niet van dichtbij, dus daar wil ik een beetje voorzichtig mee zijn. Maar alles wat ik daarvan gehoord heb, heeft het wel alles van onantastbaarheid, ja. ja. Goed, nou ja, dat homostel uh, is weggepest. Uh, Later hebben ze ook een Marokkaans gezin weggepest. Ja, precies. En de vraag is toch, hoe, hoe kan dat? Want dan is het toch wel aantoonbaar dat het één groep eh, jongeren is. En dan kun je wel zeggen, dan wil de buurt misschien geen aangifte doen... en dan wordt het voor politie en justitie moeilijk om die mensen te vervolgen. Maar als je je ogen open hebt en je kijkt uit je doppen... dan weet je toch wie het zijn? Ja. Dat klopt. En toch blijkt het dan niet zo makkelijk in de praktijk. Um, uh, en ik wil ook op die, op die Utrechtse casus eigenlijk niet ingaan, omdat ik hem niet van nabij ken. En nee. ik vind het. Er wordt al te vaak gesproken over dingen waar mensen eigenlijk heel weinig van af weten. Ja. Wil ik niet ermee doen. Nee, goed, maar ik... het, is, het is een voorbeeld uh, om het wat inzichtelijk te maken. En het gaat dus om gedrag ja. van jongeren die anderen uit hun buurt wegpesten, bijvoorbeeld. Of die gewoon voor straaterreur zorgen. Dat klopt. En dat, en, klopt. dat zijn toch. Het zijn aan mensen, zou ik zeggen. Ja, maar nogmaals, uh, uh, vaak krijg je de strafrechtelijk... er de vinger niet achter met de gebruikelijke methode. Nee. Welke methode? Want u had het net over een nieuwe manier van rechercheren. Hoe zou je dat dan wel moeten doen? Nou, bijvoorbeeld wat er in Den Haag is gedaan... is echt volgerij erop zitten. Dus mensen die gespecialiseerd zijn in het observeren van deze mensen. Ja. Uh, uh, laatst heeft uh, Ahmed in een in een Amsterdamse wijk aangegeven... van de problemen daar vragen veel meer om senior regisseurs met goede kennis van de culturele achtergronden van deze jongens. Uh, dat wordt niet gedaan. Nou, dan schiet je ook tekort. Ja, dus je hebt een, een, een grotere batterij aan rechercheurs, rechercheurs nodig die die jongeren volgen. Ja, maar dat is het niet alleen. We hebben met een groot aantal professionals gesproken door het hele land. En als je, als je hun verhalen hoort, dan kom je eigenlijk op drie problemen die er spelen. Ja. En het eerste is, voor, de, voor het voorkomen van het ontstaan van deze jongens... en voor de aanpak daarvan, heb je eigenlijk heel veel partijen nodig. Die partijen, dat, dat zijn bijvoorbeeld dus ook het onderwijs... of uh, jongerenwerk of uh, de sociale dienst... Ja. die beleiden met de mond wel graag dat ze heel erg meedoen. Ja. Maar vervolgens krijg je maar in beperkte mate de gewenste gezamenlijke actie. Dat is één. Ja. Het tweede is uh, het tekortschieten van het, het strafrecht in deze. Dus uh, het is heel erg lastig om deze groep te pakken... Uh, je moet een andere uh, methode uh, hanteren. Maar zelfs als je dat doet, hou je nog een restgroep over waarschijnlijk... waar je wat anders voor moet bedenken. Ja. En dat was ook een belangrijk uh, resultaat van ons rapport. Ga eens even creatiever nadenken hoe je de onaantastbaarsten... der onaantastbaren op een andere weg uh, van straat haalt dan de strafrechtelijke. Juist. Wie moet nu en... wat gaan doen met de conclusies van uw rapport? Bestuurders, dat is nummer één. Uh, uh, die moeten zorgen dat we met veel meer gerichtheid en veel meer intensiteit uh, deze groepen gaan aanpakken. En uh, er is daarbij geen gemakkelijke oplossing. Er is ook niet één oplossing. Maar het begint bij serieus onderkennen wat hier aan de hand is. Dat het ook niet zomaar gaat over een beetje criminaliteit, maar dat dit echt... Uh, uh, wijken erodeert dat het ook het, gelo uh, het geloof in de overheid uh, aantast uh, uh, en op het moment dat dan een hele intensieve aanpak erop wordt losgelaten dan ga je vanzelf ook wel methoden vinden uh, als de ene weg niet werkt dan vind je de andere weg wel, Juist. wel. conclusie is dus, het probleem is veel complexer dan het uh, op het eerste gezicht lijkt en het moet op een hele andere manier worden aangepakt met veel meer samenwerking tussen alle instanties dan tot nu toe gebeurt en vooral een hogere intensiteit. Neem het serieus. Marnix ijsing Smits van de landelijke expertisegroep Veiligheidspercepties. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De Vraag van Vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De VVD wil dat de publieke omroep makkelijk nog eens 200 miljoen extra bezuinigt. Omdat de publieke televisiezenders te veel herhalingen uitzenden. Hoeveel herhaalt de publieke omroep eigenlijk? Erik Groesen, woordvoerder van de publieke omroep, heeft het antwoord. Als je kijkt naar een heel jaar en je praat over de publieke omroep dan uh, zendt de publieke omroep uh, ongeveer 15% herhalingen uit. Dat blijkt uit gegevens van de Stichting Kijkonderzoek. Um, als je dan specifiek kijkt naar de zomermaanden, maanden juni, juli, augustus... Um, ja, dan blijkt dat de Nederlander uh, een stuk minder televisie kijkt. Ongeveer een uur minder uh, televisie. Nou, in die periode kiest de publieke omroep ervoor om iets meer herhalingen uit te zenden. En dan kom je op ongeveer 30% herhalingen uit. Um, veel programma's die gaan deze zomer ook gewoon door. Je kunt denken aan het journaal, In Vandaag, Altijd Wat, Opsporing Verzocht, Nieuwsuur. Dat soort programma's gaan gewoon door. Um, nou, ik heb ook even gekeken hoe het dan zit voor de commerciële televisie voor een vergelijking. Een RTL en SBS die, uh, blijken gedurende het hele jaar ongeveer 50% herhalingen uit te zenden. En dat geldt zowel over het hele jaar gemeten als over alleen de zomer. Um, dus je zou kunnen zeggen uh, dat uh, de publieke omroep... eigenlijk het gehele jaar een volwaardige programmering biedt... Uh, en, en meebeweegt in de zomer met media de gedrag van de kijker. Al dus Erik Kroes, de woordvoerder van de publieke omroep. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral... naar GoedemorgenNederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Terug naar Joan Veldkamp. Achter het dominee Visserplein in hartje Amsterdam ligt de prachtige Portugese synagoge... die hier al sinds 1675 bestaat. Meneer Kemperman, u neemt mij nu mee naar binnen. Goedemorgen. Ja, we gaan even door die grote zware deur. Even mijn ketteltje op. Zo. En... Nu zijn we dan binnen. En dan kom je in een onbeschrijfelijk mooie ruimte... Enorme hoge gewelven, prachtige glas-in-loodramen. Uh, er hangen eigenlijk uh, alleen maar uh, hele mooie opgepoetste kandelaars. Er staan houten banken. Dit is niet verwarmd en niet verlicht. Hoeveel kaarsen staan hier? Als je alles brandt, dan branden bijna duizend kaarsen. En die verlichten dat volledige authentieke interieur... wat deze synagoge ook uh, in de wereld zo uniek maakt. Hij is van 1675 en er is niets veranderd. Je stapt in twee stappen 330 jaar terug in de tijd. Prachtig. En dit is gerestaureerd, maar er is nog iets bijgekomen. Kunt u me dat ook laten zien? We gaan we even naartoe. Gaat u mee? En wat is er precies bijgekomen? Nou, rond de grote synagoge staan die beroemde bijgebouwen. We lopen nou over het voorplein, want die bijgebouwen scheidt van de synagoge. Ziet u daar een trap? Dan gaan we naar beneden en dan kom je eigenlijk in de oude kelders onder die bijgebouwen. Die hebben we uit moeten diepen, omdat daar de fundamenten van vernieuwd zijn. En door die uitdieping is er heel veel nieuwe ruimte ontstaan, die wij zijn gaan gebruiken voor ons depot. Omdat we zo weinig ruimte hebben, zijn die depots eigenlijk publiek toegankelijk gemaakt. Door er geen koude muur van te maken, maar prachtige glazen wanden. Dus je loopt eigenlijk... ...langs de depots van de collecties van de synagoge inzicht. werkelijk de allermooiste stukken. En dit, ik zie nu allemaal kronen, ik zie allemaal religieuze objecten van goud en van zilver en hele mooie mantels. Wat zijn die mantels? Die mantels, dat zijn mantels die rond het doraal staan. Het prachtigste brokaat, allemaal 17e, 18e eeuwse... Objecten. Hier zie je het originele kleed op de, op de teba, wat gebruikt is in 1675. Daar het de teba is de tafel waarvan uh... waar je de Torahrol leest en waarvan ja. de, zeg maar, de voorzanger het publiek toezingt. Hier zie je de, de, de topstukken uit de bibliotheek met de handschriften, de incunabelen. Ik zie Dat... ook een heel mooi boek met de prenten van hoe de synagoge was, toen die net gebouwd ja, ja, Dit is inderdaad een weergave van de opening van de synagoge zoals die was. Nu ziet muziek geschreven voor deze synagoge. 1500 Unica, boeken die niet meer bestaan alleen in deze bibliotheek. En hier alleen maar zilver en goud? Alleen maar religieuze objecten van zilver en goud? Hier sta je in echt het hart van de schatkamers. Uh, dit zijn de kronen, dit zijn de rimoniem, dit zijn de jatten... Dit is echt onze trots. En je moet je eens voorstellen dat al deze objecten ook allemaal nog gebruikt worden. dat maakt het allemaal zo spectaculair. Maar dit lag allemaal opgeslagen en dat was voor niemand te zien? Dat voor... was voor niemand te zien. Alleen als je naar de dienst kwam, dan werd er iedere dag of iedere week wel zo'n zo object gebruikt. Maar alles bij elkaar kon je het nooit zien. En daar zie je onze enorme collectie Torah Je ziet je textiel, die mantels, die tabakkleden. Je ziet hier werkelijk een, een pracht die je bijna nergens anders kunt zien. En dat geeft dit, dit hele complex en ongelooflijk interessante aanvulling op in de Joods Culturele kwartier, wat we samen met het Joods Historisch Museum en de Hollandse Schouwburg publiek willen vertellen. En maar nu was het eigenlijk altijd een enorm gesloten bolwijk, die Portugese synagoge. Je kwam er nauwelijks in. Dat is nu veranderd. Dat is sterk veranderd. Je kunt nu door de grote glazen deuren... je eigenlijk naar binnen getrokken, omdat het zo vreselijk mooi is. En dan is het, is het vanaf nu mogelijk om dit allemaal goed te bekijken. Voor het grote publiek. Voor het grote publiek. Het grote publiek in Amsterdam heeft nog nooit zoveel culturele erfgoed gezien. Met de collectie Jodendom nu in de Nieuwe Kerk, Joods Historisch Museum, dit. Echt een heel spectaculair cultureel kwartier. Bijdrage was dat vanuit Amsterdam van Joan Veldkamp. Straks, de republikeinse kandidaat in de Verenigde Staten, Newt Gingrich, krabbelt op. Maar eerst, een computer die onze gedachten kan lezen. Nooit meer een wachtwoord intikken. Telefoon die gaat bellen als wel niemand denkt. Het klinkt als science fiction, maar volgens computergigant IBM wordt het binnen vijf jaar werkelijkheid. Onze manier van leven gaat daardoor drastisch veranderen, zegt IBM in zijn jaarlijkse voorspellingen. Frank van der Wal is IT-specialist bij IBM. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan een computer mijn gedachten lezen? Um, door een, uh, een headset te gebruiken en daar de um, uh, gedachte uh, golven op te pakken, net zoals een, uh, een ECG of een EEG-diagram uh, dat kan. Ja. En dan die vervolgens te vertalen naar een computer... die dan de dingen doet waarvan jij denkt dat ze zouden moeten gebeuren. Ja, maar zo'n diagram waar je het net over heeft... signaleert hersenactiviteit, maar toch niet wat die activiteit precies is. Als je dat goed weet te analyseren... Ja. en dan ook op de computer laat zien wat je wil doen... Ja. dan kan dat dus uh, wel gebeuren. En wat betekent dat? Um, dus dan ga ik achter een computer zitten... Ja. met zo'n ding op een kop... Ja. en dan uh, wil ik mijn wachtwoord intoetsen... en dan hoef ik alleen maar het wachtwoord te denken... Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of dat je, en dat is nu al mogelijk... Hè, je kan voor 299 dollar een headset kopen. En dan kan je, een, als daar een blokje op een computer komt te staan... kan je zeggen, nou, dan wil ik dat of denken. Ik wil dat blokje naar links hebben. Dan ver, verplaats dat blokje naar links of naar rechts of naar boven of naar onder. Ja, tot nu toe was het altijd zo dat we uh, bezig waren met techniek om... Uh, met commando's, spraakcommando's, computers dingen te laten doen. Ja. Uh, waarom is dat. Uh, en dat is er nooit echt helemaal uit de werf gekomen. Waarom gaan we dan nu opeens over die gedachtenlezerij praten. terwijl we dat andere nog niet eens voor elkaar hebben? Het zijn twee verschillende ontwikkelingen. Uh, de gedachtenlezer is natuurlijk uh, veel handiger om, om te doen. Hè. Het uh, invoeren van commando's op een toetsenbord. wat eigenlijk al. Heel gek is en heel vreemd. Uh, apparaten... Ooit ja. eens ontwikkeld om zo langzaam mogelijk te kunnen typen. omdat anders de hamertjes van de typemachine in elkaar uh, kwamen. Ja. Daar zitten we vandaag de dag nog steeds aan. Ja. Maar ook naar tekst, uh, naar commando's uitvoeren. wordt uh, gedaan. Dat ook nog wel. Maar niet altijd handig. omdat je dan, als je met meerdere mensen in één ruimte bent. Ja, wie zegt nou wat tegen je computer? Ja. Terwijl het gedachten kunnen lezen van computer... Uh, is natuurlijk wat uh, minder verstorend voor de omgeving. Ja, en als je nou niet gestructureerd kunt nadenken... maar een hoop tegelijk denkt... Ja, dan zal dat, uh, dat, zal dat lastig uh, worden. Ja, ja, ik ken wel voorbeelden van mensen... die inderdaad van alles en nog wat door elkaar heen denken... en ook in willekeurige volgorde, zal ik maar zeggen. Ja. Dan, dan zal hetzelfde gebeuren als, wat, als nu iemand die willekeurig op het toetsenbord gaat, uh, gaat zitten Dan rommelen. wordt het dus een bende. Dan zal het niet gaan werken, nee. Nee. Wat heeft dit dan voor uh, consequenties iets verderop in het leven? Want betekent dat ook dat als je thuis komt en je denkt... goh, het licht mag wel wat harder of verder gaan branden... En dat dat ook automatisch gebeurt? Ja. Dat je alleen maar hoeft te denken, ik wil Nederland 1 kijken... en de televisie springt vanzelf aan, ik wil Radio 1 aan... en dat gebeurt ook allemaal vanzelf? Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat zijn nogal ingrijpende gebeurtenissen. Ja, dat is uh, absoluut waar. En moet die computer daarvoor ook zelfstandig kunnen denken? Nee, in deze, euh, dat is een andere ontwikkeling, hè? dat we computers zelf zelfstandig laten, laten, laten denken. Maar dit is een ontwikkeling die euh, eigenlijk puur de invoer naar computers euh, op een andere manier doet dan vandaag de dag met een toetsenbord. Juist, maar, want de volgende vraag is natuurlijk wie dan de baas is. Een zelfdenkende computer of de mens? Nou, in het geval van, van deze uh, hersenactiviteit af, uh, afscannen en die vertalen naar een computer is de, de mens de baas. Want die denkt tenslotte ik wil nu uh, mijn partner bellen of ik wil nu uh, dat de computer uh, uh, iets voor mij gaat doen. Ja, Maar goed als een computer zelfstandig kan denken in de toekomst dan wordt dat natuurlijk een andere kwestie. Ja, dat wordt een andere kwestie, maar dat niet, niet zozeer wat we hiermee bedoelen. Het is puur nee. de invoer, uh, een andere manier van invoeren. Juist. Nou, uh, is dit uh, een van de vijf uh, voorspellingen ja. die jullie doen? Wat zijn de andere vier? De andere vier, uh, dat is uh, wachtwoorden zijn verleden tijd. Dat je met biometrische gegevens uh, je, je een computer kan. Ja, kan van. het nou met een vinger afdrukken bij sommige computers? Ja, ja, maar dat kan ook uh, op geldautomaten om uh, je gezicht, iris, scannen. Ja. Uh, maar ook de, je, je, Zoals ja, op vliegvelden? Ja. Zoals op vliegvelden, dat ja. wordt uh, steeds, uh, steeds belangrijker. Ja. Um, je voorziet uh, in je eigen energiebehoeften in je huis. Waardoor allerlei uh, apparaten mogelijk uh, energie kunnen opwekken. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld denken aan een apparaat op, op een fiets of in je zool de, van de schoenen. Een persoon die gewoon wandelt, stevig wandelt, uh, wekt ongeveer 70 watt aan energie opwekken. Ja. Dus dat zou je kunnen opslaan en daarvoor in je huis uh, gebruiken. Ja. We zien ook heel duidelijk dat de digitale kloof gaat uh, verdwijnen. Ja. Uh, een ander, ander punt. En als laatste is dat ongewenste e-mail eigenlijk uh, veranderd in mail... die je absoluut speciaal voor jou zelf uh, gebruikt uh, kan worden en afgestemd kan worden. Juist, oh, dat is heel prettig. Nou, Het zijn allemaal wel hele prettige vooruitzichten eerlijk gezegd. Ja. Uh, de komende vijf jaar dus al, zeggen Inderdaad. jullie ja. bij IBM. Ja. Frank van der Wal... IT-specialist bij RBM. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Jimmy money you got your night just leave me alone up in the I need some shade of my own I need a throne not some razors and who you think you asking me Hollywood burn you really want to stop it then burn your sperm Cause it's here be going on until it's none and then a little more bright daylight van Gabriel Rios dit is 8 minuten voor 10 we gaan naar de Verenigde Staten, want voor de tweede termijn voor de Amerikaanse president Barack Obama uh, zover is, uh, is het allemaal niet meer zo zeker. De Republikeinen leken geen goede kandidaten te hebben, maar nu krabbelt de Republikein Newt Gingrich, die een half jaar geleden al was opgegeven, door de media en door zijn partijgenoten toch op in de peilingen. Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten, Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is uh, de voormalige speaker of the house, hè, die we kennen als, uh, in, tenminste in de jaren negentig werd hij altijd gezien, als de bolkenstein van de Verenigde Staten. Die man, toch? Ja, inderdaad. het heeft inderdaad iets weg van Bolkestein. Hij is een beetje de professor ook, uh, ook in dat opzicht Bolkestein. Een beetje de professor, de denker... De man met ideeën van de Amerikaanse politiek het is een man die met duizend ideeën aankomt zetten. Niet allemaal even werkbaar, maar het is een man, een soort ja, een, een uitbarstende, ja, rondlopende professor. Hij is ook een tijdje lang professor geweest uh, in Georgia, waar hij vandaan komt. En nu is hij dus inderdaad helemaal terug in de Amerikaanse politiek. Waar hij dus ook al een keer de grote republikeinse tegenstander was, of tegenstrever, ja. tijdens Clinton. Juist. En uh, waarom krabbelt hij nu opeens op, terwijl hij uh, een tijdje terug was opgegeven? Omdat hij een van de vele mensen is die niet Mitt Romney is. En Mitt Romney is weliswaar een beetje de gedoodverfde genomineerde aan de republikeinse kant. Maar veel republikeinen, veel conservatieven vinden hem niet conservatief genoeg. Die vinden dat er een beetje een te progressief luchtje zit aan Mitt Romney. Die vertrouwen hem niet helemaal. En dan, komt, dan zijn er mensen als niet alleen Rick Perry, maar ook uh, nu dus uh, Newt Gingrich, maar ook Michelle Bachman. We hebben het hele rijtje al gehad en nu is het eigenlijk de beurt aan uh, Newt Gingrich om te laten zien... Ik ben wel degelijk een man die uh, conservatieve ideeën heeft nu, maar ook eigenlijk altijd al heeft gehad. Ik ben te vertrouwen. Ik ben niet iemand die als hij in het witte huis komt, wat veel mensen denken dat Mitt Romney zal doen, dat hij dan zal draaien en niet echt een conservatief zal blijken te zijn. Er is ja. niks erger dan dat voor een gemiddeld republikein. Nee, laten we even luisteren, want dit weekend was er een, een verkiezingsdebat in Iowa tussen de republikeinse kandidaten en daar was dus ook deze Newt Gingrich en hij zei onder meer dit: The courts have become grotesquely dictatorial, far too powerful, en I think frankly arrogant in their misreading of the American people. Ja, hij haalt dus uit, Michiel, naar de rechters in Amerika. Is dat een standpunt waar hij veel stemmen mee binnenhaalt? Ja, dat is een standpunt wat uh, populair is onder rechts, uh, diep rechts... Uh, met name voor Want dat zijn mensen die denken dat de derde branch of government... Hè, de derde pijler zeg maar, in Amerika naast de president en het congres... veel te veel macht heeft, want ook ongekozen is. En dat is natuurlijk altijd voor Amerikanen al meteen verdacht. Dit zijn met name federale rechters die worden benoemd. En die volgens veel mensen, en dat heb ik al heel lang gehoord... dat hoor ik al jarenlang, als je naar Iowa gaat... maar ook naar New Hampshire of andere staten buiten New York en Californië, zeg maar. Die mensen, ongekozen lieden in uh, zwarte jurken die uh, vanaf de bench, vanaf de bank... Uh, bepalen wat er gebeurt. En niet zozeer alleen maar uitspraken doen over het recht... maar ook vooral wetten maken met ja. hun uitspraken. Die mensen moeten worden ingeperkt. Ja, Als je het nou hebt over een politicus die kritiek heeft op de rechtspraak... denk je in Nederland al snel aan Geert Wilders. Uh, is dat een vergelijking die opgaat? Ik bedoel, uh, Even de, uh, de, de, de, verschillende, um, uh, de verschillen in omvang tussen de beide landen daar gelaten? Uh, nou, wel een beetje. Het is iemand die, uh, net zoals Wilders, niet bang is om tegen het systeem... Uh, te, te, te koop te lopen, maar ook vooral zich gedraagt alsof hij niks met het systeem te maken heeft. Terwijl hij dus uit het systeem voortkomt. Hij was immers speaker of the house. Dat is niet meer een inside-positie in de Amerikaanse politiek. Je bent voorzitter van het Huis van afgevaardigden en daarmee eigenlijk na de vicepresident de machtigste persoon in de Amerikaanse politiek. Maar toch weet Gingrich met een soort ja, gemak, wat je ook wel ziet bij uh, Geert Wilders het systeem aan te vallen en belachelijk te maken en bijvoorbeeld dus inderdaad wat jij net aanhaalde die rechters uh, voor te stellen als mensen die eigenlijk anti-Amerikaans zijn en die moeten worden gearresteerd als ze ja. te ver gaan en ja dat is bij veel mensen gaat dat heus niet te ver. Ja. De grote vraag is natuurlijk uh, aan het einde van die hele campagne als de uh, presidentsverkiezingen eind volgend jaar daar zijn of die een uh, wezenlijke bedreiging kan vormen voor Barack Obama. Ja, dat is een goede vraag. Er zijn veel uh, conservatieve intellectuelen uh, die al dan niet in de schrijvende pers de afgelopen weken hun, hun zegje hebben gedaan. En die zeggen, deze man is zoveel, heeft niet alleen zoveel ervaring... Maar ook zoveel bagage. Als we deze man benoemen, als we met deze man in zee gaan tegen Obama... dan gaan we het een jaar lang hebben over Newt Gingrich. En daar moeten we het niet over hebben. We moeten het een jaar lang hebben over Amerika en de politiek en de economie. En vooral over Obama die het zo slecht heeft gedaan in de afgelopen drie, vier jaar. Niet over Newt Gingrich met zijn enorme ego en zijn enorme ballast. Zijn drie huwelijken. Wat ook... Nou ja, dat soort, dat soort zaken. Daar willen ze dus niet aan en dat durven ze niet. En dan dus geen Newt Gingrich. Michiel Vos vanuit New York, ik dank je wel. Straks, dames en heren, GroenLinks wil meer aandacht voor flexwerkers en ZZP'ers. En wil daarom een hoorzitting na het nieuws van 10 uur. Tot zo. Bekervoetbal op Radio 1. Morgen om half negen. Dit moet het worden? Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Ajax AZ. Ik wil de ballen bij de tweede paal leggen? Dan moet even zien wie de bal terugleggen. En afdrukken van de mobbedie. Bekervoetbal bij de NOS. Morgen om half negen. Radio 1.